Ja mensen, ik ben er weer. Met het laatste nummer op de cd alweer. Dat is natuurlijk heel jammer. Maar ja. Zoals het leven een eind heeft, heeft ook een cd een eind. Zo zie je maar weer dat het ook raar zou zijn als een cd geen einde zou hebben. Want Ja. Dat, dat, dat is gewoon niet normaal. Nou, Dit laatste nummer heet Het leven is een vuile klerenlaaier. Dat is mooi om een beetje in de thematiek van het leven te blijven. En het is dus de melodie van André Hazes te vliegen. Maar het belicht een andere kant van het leven. Ik zou zeggen, dames en heren, dank u wel voor uw aandacht... En nog veel luisterplezier, vooral van het instrumentale gedeelte. Dank u wel en tot ziens. Het leven is een vuile kleren Als ik kon, dan verkocht ik hem. Voor een meijer Dan ging ik daar van seppen En naar de hoeren Maar dat leven is geen eens een steffer En als het waar waarheid dan in mijn kop zit dan kan ik alleen nog maar gaan scheppen, Totdat ik de kroeg word uitgedragen En dan voelt dat leven nog minder waard Het leven is een vuile klerenleier als ik kon, dan verkocht ik hem voor een meijer. Dan ging ik daar van en naar de hoeren. Maar dat leven is geen eens een stuif verwacht. En als in de kroeg een leuk meisje is... Dan durf ik niet eens met harten praten. Dan durf ik mij nog net te gaan bezatten. Maar ja, dat is ook geen ene flikker waard. Het leven is een vuile, klereleien. Als ik kon, dan verkort ik het voor een meijer. Dan ging ik daar van en naar de hoeren. Maar ja, dat leven is geen eens flikkerwaard. En voor de liefde ga ik dan maar naar de hoeren. En als ze niet raken dat ik zat ben Dan komt pielemansie niet eens recht vier overeind staan En dat is dan min 30 euro waard Het leven is een vuile klerenleier als ik kon, dan verkocht ik het voor een meijer. Dan ging ik daar van zuipen en naar de hoeren. Maar ja, dat leven is niet eens een stuif waard. Zo mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit lied. Dat jullie het refrein mee kunnen zingen. Dat jullie het lied op repeat one zetten. Omdat het zo gezellig is met z'n allen in de kroeg samen dit lied zingen. Dus je zult zien dat het leven dan ineens geen vuile klerenlaar is. Maar dat de klerenlijer toch een soort synoniem voor vriend blijkt te zijn. Het is het laatste compleet. Iedereen! Komt ie!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 Dank u wel.